Eerder leek het erop dat hij de post van premier zou gaan bekleden. Maar de benoeming werd afgeblazen na felle protesten van de islamitische Noerpartij. Daarop droeg president Massour El Baradij voor als zijn plaatsvervanger. El Baradij was van 1997 tot 2009 hoofd van het internationaal atoomenergieagentschap. Met die organisatie kreeg hij in 2005 de Nobelprijs voor de Vrede.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 De Zweedse kustwacht heeft het lichaam geborgen van een Nederlander... die een paar dagen geleden verdronk in de Oostzee. Dat meldt de kustwacht in de Noorse krant stavanger Avondbladet. De man voer vorige week met twee collega's... tussen de eilanden Uland en Gotland... toen ze een Noorschip tegenkwamen dat in de problemen zat. Nederlanders probeerden de Noren te helpen. Bij die actie kwam de Nederlander om het leven.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 Op Aruba praat Rutte over het komende bezoek van de koninklijke familie. En ook gaat het over de overheidsfinanciën. Aruba heeft een schuld van 1,3 miljard euro. Iets meer dan 70 procent van het bruto nationaal product. In de Tour de France heeft gele truindrager Christopher Froome goede zaken gedaan. De Brit kwam bovenop de Mont Ventoux solo over de finish. Colombiaan Quintana kwam op een halve minuut als tweede over de streep. Bauke Mollema eindigde op de achtste plaats op 1 minuut 46 van Froome. Hij behoudt zijn tweede plaats in het algemeen klassement... al is de Spanjaard Alberto Contador zes seconden dichterbij gekomen. Laurens ten Dam eindigde op de Mont toe vlak achter Mollema... en blijft in het klassement op de vijfde plaats staan. Het weer tot slot bewolkt, ook op veel plaatsen wel wat zon. Morgen zomers warm, met temperaturen rond 25 graden.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 Christopher Froome is Superman. In ieder geval heeft hij vandaag laten zien wie de beste klimmer is in de Tour. Hij wint dus de 15e etappe de etappe naar de Mont Ventoux. En eh, Bouw en Lau... die consolideren weliswaar op het tandvlees... maar toch hun positie in het algemeen klassement. Guido, zijn alle Nederlanders intussen binnen? Nee, nee, nog steeds niet. Want er komt nu nog een hele grote bus... door die laatste lastige bocht heen. Geen bus op vier wielen... maar een bus met, eh, nou, hoeveel wielen zullen dat zijn? Willetje of eh, 60, misschien wel 70. En daar zitten volgens mij ook wel Nederlanders in. Ik zie trouwens in ieder geval... Juan Antonio Fletcher daar zitten... namens Vacan DCM. En Boy van Poppel zit daar... voor. Volgens mij ook bij Mark Cavendish. Die zit in elk geval in die groep. Um, Gert Steegmans zie ik daar. En hier komen ze aan mijn raam voorbij. En ik zie alleen maar glimlachen. Ja, inderdaad, het is Boy van Poppel die daar onder mij doorschuift in beeld. En er zitten erg veel mannen bij. Marcel Kittel, die schuift nu ook onderdoor. Dit is de bus die op 32 minuten en 50 seconden binnenkomt. We hadden al een bus binnen. Toch wel opmerkelijk hoor. Met opnieuw die kleine Danny van Poppel. Die kwam dus eerder over de finish dan deze bus. Van Poppel zat in een groepje met onder andere... Ja, ga maar eens even zitten. Damiano Cunogo, Christophe Le. Uh, nou verder natuurlijk Roy Curvers die zat daar bij. Lars Boom die zat daar nog voor samen met André Greipel. Albert Timmer heb ik inmiddels over de streep zien komen. Ja nou, eigenlijk heb ik nu zo'n beetje alle Nederlanders wel uh, voorbij zien komen. En dat betekent gewoon dat we niet hoeven te vrezen dat er nog mensen buiten de tijd binnenkomen. We zijn inmiddels 33 minuten en 30 seconden verwijderd. Van het moment waarop Christopher Froome hier als winnaar over de streep kwam. We hebben veel Gesproken over de Belkinploeg die keurig die tweede en vijfde plek in het algemeen klassement handhaaft. Tweede plek voor Bouke Mollema op uh, vier minuten en nog wat van uh, de leider van Christopher Froome. Dan Laurens ten Dam nog steeds keurig op die vijfde plaats. Maar er kwamen ook andere renners over de streep. Onder andere renners van Van Soleil. Steven Dalebout vangt één van die mannen helemaal kapot gereden op. Op de top van de mond van toe zit jij op de grond, Wout Pols. Hoe zwaar was het vandaag? Ja, het was heel zwaar. Eerst met haar weggekomen. Maar ze lieten ons. Uh, even tot 7 minuten. En toen uh, hielden ze het vrij kort, helaas. Het ging als gekke tekeer daarachter, hè? Ja, volgens mij, kwam, volgens mij hadden we Roland. Uh, gewoon bij moeten laten komen. Want die zat op 15 seconden. Maar die, die Fransen is helemaal volle bak. En ook achteraf dat de Jurop te rijden, ofzo. Dus ja, dat was niet echt handig van ze. Had je toen al door dat het misschien wel handig was om hem erbij te halen? Ja, ik had ook, kijk, als hij mee zit, dan uh, is het natuurlijk wel een, uh, berg op een hele sterke Maar ja, ik denk dat ze een beter bij laten komen dat je nog voor de ene plaatsen kan rijden dan uh, als ze uh, op twee minuten al op die klim zitten. Dus, uh, dus ja, dat was wel jammer. Ja, dat is even tegenvallen dan, dan moet je de hele van toe nog op. Hoe ging dat? Ja, Dan moet je heel die klim nog op. Ja. Dan ben je er mooi klaar mee. Dus, uh, het eerste stuk ging er wel goed, tot kilometer 15 of zo. Toen was alleen maar afzien, toen kwam Leeuwen gelukkig nog bij, en Leeuwen. Of ja, Thomas bedoel ik. En daar heb ik wel uh, nog wel aan Ons was het was helemaal, uh, helemaal saai geweest. Dat noem het maar saai die dag van vandaag. Ja, op zich is wel mooi om voorop te rijden. Maar, uh... Je wil liever resultaat? Eigenlijk wel, ja. Maar ja. Was je daar goed genoeg voor geweest uh, als de omstandigheden goed genoeg waren qua wedstrijd? Ja, nou heb je zeg maar een hele tijd volle bak uh, moeten koersen tot, uh, tot aan die klim. Dus dan ben je uh, 22 kilometer koers en dan moet je uh, nog 20 kilometer die klim op. Dus uh, dat is wel lastig. Ik denk als je, uh, als je op een gegeven moment iets rustiger tempo kan rijden, dan begin ik wat frisser. Ik ben helemaal echt... Kaasje is nou wel even uit. Dan moet je nog naar beneden. Ja, ik hoop dat ik daar red de val of zo. Want, eh, dat zou ik maar doen. Ik zie het allemaal niet meer. Zo, uh, ja, is volgens mij op 6 kilometer of zo, dus dat moet wel lukken. Maar je weet wel wat je nu aan het doen bent? Dat je een interview aan het geven bent en zo? Dat wel, ja. Doe de Zou er dus een dag zijn dat hij chagrijnig is? Bijna niet, denk ik. Uh, klinkt altijd vrolijk. Ricky Martin, live in la vida loca. De man die vandaag vooral vrolijk kan zijn is Christopher Froome. Want hij heeft laten zien dat hij echt uh, top is. In ieder geval ten opzichte van de anderen. Hij boekt winst in het algemeen klassement en houdt de gele trui. Uh, Gio Lippens, dus ik heb daarna zitten kijken als, als liefhebber ook. En ik, ik heb toch een soort innerlijke worsteling bijna. Want ik denk, van, dat, dat kan toch bijna niet. Hij rijdt twee keer weg alsof hij een soort brommer aanzet. En er zullen toch ook ongetwijfeld weer mensen zijn die daar vraagtekens bij zetten. Ja, ik kan me die innerlijke worsteling ook wel goed voorstellen, Jurgen. Uh, want, want ja, zelf denk je dan ook wel van ja, maar hoe is dit mogelijk? Hoe kan het zijn dat iemand die zo heeft afgezien de laatste dagen... Uh, waarvan we allemaal dachten dat hij onder druk stond... dat hij het uh, toch wel moeilijk zou gaan krijgen? Hoe kan die dan uiteindelijk toch weer iedereen uit het wiel rijden... en dan gewoon weer echt spelen met uh, de concurrentie? Christopher Froome, ja, bijzonder mens, uh, bijzondere coureur, bijzonder lichaam misschien wel. Uh, we kennen zijn verhaal allemaal wel uh, vanuit Afrika... Vanuit Kenia richting Zuid-Afrika gegaan. Vanuit daar weer naar het Europese wielrennen overgestoken. We kennen ook het verhaal van de parasiet die hij jarenlang in zijn lijf had. En waar hij nu de laatste tijd nou niet echt van verlost is. Maar hij heeft er in ieder geval minder last van. En daardoor verbetert hij iedere keer weer. Maar ja, twijfelen blijf je altijd. En laat ik gewoon heel eerlijk zijn, Jurgen. Als jij een persoonlijke mening mag hebben. Ik heb hem ook. Ik denk, er gaat voor niemand gewoon de handen in het vuur. Dat geldt niet alleen voor wielrenners. Dat gaat voor de meeste topsporters in wel welke Sport dan ook, want uh, we zien nu ook uh, ineens weer verschijnen dat in de atletiek bijvoorbeeld ja. uh, dat nu Tyson Gay in één ja. keer weer hè, die sprinter die Amerikaanse sprinter ineens weer betrapt is. Eerder hebben we al Veronica Campbell Brown gezien, en zo gaat het achter elkaar door in de topsport. En ik zie hier een heel uh, ja, bijzonder tweetje wel van Oleg Tinkhoff, dat is uh, de grote sponsor, een van de co-sponsoren van die Saxo-ploeg van Alberto Contador, en die zegt gewoon: Ik doe het even in het Engels: Armstrong have had the same dominance as Froome, en later. Ik hem crying to Oprah. I'm too adult to believe in fairy tales. Hij is uh, te volwassen om in sprookjes te geloven. Want, zegt hij, Armstrong had dezelfde dominantie als Froome. En dan zag ik hem later huilend bij Oprah Winfrey zitten. En uh, ja, dus hij gelooft dus niet in sprookjes. Nee. En misschien moeten we dat allemaal maar niet doen. Wel een ander verhaaltje dat dan ook weer via de sociale media tot ons komt. We kennen allemaal de verhalen van de snelste klimtijden ooit. Iban Mayo, natuurlijk, ooit de snelste klimtijd gemeten van de voet van de fond toe naar de top 55. 51-51. Dat was ooit in de dauphiné Libéré Minder zware koers, minder zware etappen. Ook als vandaag. Maar uh, nu hebben ze de klimtijden vergeleken. Vanaf uh, de laatste 15,65 kilometer. Vanaf Saint-Esteven. En dan zien we dat Mayo en Pantani... gewoon drie minuten sneller waren dan Christopher Froome. Over die beslissende kilometers. Want eigenlijk is het daar pas losgebarsten. Dus dat is misschien wel een hele reële vergelijking. En dan zie je dus ineens dat het weer een stuk langzamer gaat dan toen. Kortom. Het ja. blijft gewoon gissen. We weten niet wat ze gedaan hebben. Maar wat ik al eerder zeg. Er gaat voor niemand, niemand in dat peloton een hand in het vuur. Want we kennen ook allemaal de uitlatingen die gisteravond of gistermiddag weer zijn gedaan. Door die Stefan Matschiner, Die dopingleverancier. Het verhaal van Rabobank. Het verhaal van Bogert. We weten het allemaal wel. Rasmussen. En die, ja, die haalt dan meteen eventjes Bauke Mollema. En Laurens Dam scheert die overeen kan. Die zegt daar ga ik ook mijn hand niet voor in het vuur steken. Net zo als dat ik dat doe voor andere renners in het peloton. Dus ja. Nou ja, nou. laten we maar gewoon uh, aan de ene kant blijven genieten van deze topspot. Want dat is het absoluut. En deze mannen hebben allemaal een geweldige prestatie geleverd. Maar we weten niet wat er gebeurt nou, achter de schermen. Nee, dat, dat is het simpele verhaal. En dan haal ik Bart er ook nog even bij. Dat is natuurlijk ook heel vervelend. Dat, want ik bedoel, eigenlijk, we zitten nu toch ook weer te speculeren uh, zeker in zin. En ik kan me goed voorstellen dat ook Vroom zegt: van, Jongens, hou daar nou, nou eens een keer mee op. Uh, ik heb dit gewoon uh, puur en eerlijk gedaan. En als je dat dan hebt gedaan, dat je dan voortdurend uh, weer toch dit soort insinuaties krijgt. Ja, die insinuaties die zullen altijd blijven als je harder rijdt als de rest. Hij steekt er dan wel heel ver bovenuit. Maar goed, wat Georg ook zegt... is toch een stuk langzamer als uh, de tijd van Pantani en Mayo uh, uit, de, uit de besproken jaren. Dus dan uh, vind ik dat we de, ons daar aan vast moeten houden. En uh, ja, zolang er niks anders wordt bewezen... dan kijk ik gewoon naar, naar mooie wielersport ja. en, en dan wil ik dat ook zo geloven. Is ook zo. En, maar goed, ook in het verleden hebben we dit soort dingen gezien. Dat iemand de ene dag helemaal niks was... en de andere dag uh, drie bergen overging en, en, en, en dik voor het peloton ja, het finishte. Ja, maar goed, de, dat, die zijn natuurlijk ook gepakt. En in dit geval, uh, Christophe Vroem heeft nog geen slechte dag gehad. Zijn ploeg heeft een slechte dag gehad. Ja. En dat ook me, had er ook mee te maken dat hij aan het begin van een etappe werd aangevallen. Daardoor dus zijn mannen opgesoupeerd waren. Maar vandaag zag ik gewoon wel een, een sterke ploeg. Maar ook zijn ploeg zakte er gewoon doorheen. Ja. Dus dan, uh, bedoel, anders zie je ook een hele ploeg naar boven drijven. Dat, dat is hier niet het geval. Maar even nog naar de, de prachtige wielersport dan, die we dan hebben gezien. Want wat hij daar doet, dat, dat, ik heb dat echt nog nooit gezien. Dat heb ik zelfs Armstrong in zijn beste tijd niet zien doen. Zo hard wegrijden. Nee, nee, nee dat klopt. Uh, die reed ook wel heel hard weg. Nou goed, ja, dan, dan moet je uh, mensen gaan vergelijken uit, uit een andere tijd en zo. Dat is allemaal moeilijk. Maar uh, voorop staat in ieder geval als we het sportieve gedeelte bekijken... is hij gewoon, uh, gewoon stukken beter dan zijn concurrentie. En, en zeker bergop. de nou, tijdrit is hij ook gewoon uh, super. Dus ja, hij steekt er wel een stuk ja, bovenuit. Ja, absoluut. Laten we de dag even in Vogelvlucht nog wat doornemen. We zien inderdaad de kopgroep weg. Eindelijk dan toch iemand van Vakantse leren bij uh, Wout Poels. Ja, dat is goed. En ik denk ook dat dat de enige kans is om, uh, om iets te kunnen betekenen. Alleen, uh, ja, ze hebben gewoon geen ruimte gekregen. Met een beetje geluk hadden ze misschien een minuutje of, uh, of acht, negen gehad. En dan hadden ze kans gehad. Maar ja, dat, de, de, de voorsprong die ze nie, nu hadden was gewoon kansloos. Maar dat weet je niet als je als je het als je begin van een etappe wegrijdt. Dus uh, goed geprobeerd. Alleen ja, jammer dat ze de ruimte daarvoor niet kregen. Wat vond je van het commentaar van Wout net in de afloop? Ze ja. er echt helemaal door, hè? Ja, die, die zit er echt helemaal door. Die ziet de hele wereld van pannenkoek aan. Die, uh, <lacht> die denkt, uh, jullie kletsen allemaal maar. Ik wil zo snel mogelijk naar het hotel en in mijn bed liggen. Ja, nou, Hij was uh, van tevoren te zien en had uh, misschien allerlei illusies... maar die werden uh, onmiddellijk wel uh, om ze heep geholpen. Want uh, we zagen toch al vrij snel dat we aan de voet kwam, van de van toe kwamen... en dat uh, de Skyploeg ging rijden. En, en dat gaat je met de kop uh, lopers een uh, stuk snel, uh, snel ja, met ingelopen. Dat, ja, dat werd echt heel snel, snel ingelopen. En, en Sky heeft gewoon uh, met Pieter Kenno... heeft uh, eigenlijk een, een fors en straftempo aan de voet al neergelegd. Nou, Die was op een gegeven moment toch vrij snel weg, vond ik. En uh, toen dacht ik van... Nou, dan moet de Richie Port best wel lang op kop rijden, maar volgens mij uh, heeft hij denk ik ongeveer uh, 1,3 kilometer op kop gereden. En toen ging Froome uh, zelf al, dus ja, die heeft gewoon echt. Eigenlijk alles zelf gedaan. En die, inderdaad, hij dimmerde zo verschrikkelijk hard. Dat die, uh, hij kreeg de eerst Contador nog wel een beetje ja. mee. En we hebben gelukt dat Contador gelijk meeging, want die heeft zich daardoor zo opgeblazen dat hij op het eind weer tijd verliest op, ja. uh, op Mollemaar. Dus die jongens hebben het goed gedaan om ja. gewoon uh, kalm te blijven. Maar dat is inderdaad voortdurend de wedstrijd in de wedstrijd. Want die, natuurlijk focus je op zo'n vroem die, die daar prachtige dingen laat zien. Je ziet contador meegaan. En je denkt: oh, dat is voor onze Nederlandse jongens niet gunstig. Nee. Maar als die hun eigen tempo blijven rijden en eigen koers bepalen, dan uh, komt het eigenlijk allemaal wel weer goed. Hè? Ja, die klim is zo gigantisch is lang en het zwaartepunt zit hem echt bovenaan. En op je, je, als je jezelf op zo'n klim één keer helemaal opblaast, dat je één keer te diep gaat, dat hebben we met Contador gezien. Met ja, dan sta je, je daarna ook stil. Nou, Contador had uh, gelukkig een andere Spanjaard uh, die dezelfde taal spraken van nou ja, help je mij een beetje in welke tegenprestatie was. Er moest zijn, weet ik niet, maar die niet hebben. Die, heeft, die is nog heel lang bij Contador gebleven. Heeft alles voor Contador op kop gereden. En Contador die lost nog bij hem. Dus die is, ja, die is echt stilgevallen. Ja. En dan zie je de koehandel tussen uh, Quintana en, uh, en Vroom, waarbij Vroem, uh, uiteindelijk denk ja, uh, nou ja, het zal allemaal wel. Ik ga er gewoon lekker alleen ja, van. Doen. Ja, hij heeft hem, natuurlijk, had hem, uh, geloof ik, al drie keer proberen te lossen. En elke keer kwam Quintana terug. En uh, toen hebben ze, volgens mij, min of meer een akkoord gedaan van we rijden door tot de finish. Dus voor ons allebei, beide klassementen, is het goed. Uh, dan mag jij de rit winnen zodat we elkaar helpen om zoveel mogelijk tijd te winnen. Nou, komt, of Vroem uh, heeft nog één keer gas gegeven. Dacht eens even kijken hoe sterk die Quintana bij de, bij de vierde keer is. En de vierde keer zei hij, je krak. En. Uh, nou ja, nou, is wel heel over de, de toekomst, he, die kunt daar ja, zeker, niet voor niks maar, de witte trui. Ja, maar die, die, heeft, die is natuurlijk de hele strijd begonnen. Want die is op 13 kilometer voor, voor, het, voor de finish is die al begonnen. Nou, dat, dat verzin je normaal niet, zeker niet als je een mentor, ga je niet op 13 kilometer van tevoren aanvallen op zo'n berg. En daardoor moest de rest ook uit het hok komen. En daardoor hebben we een mooie dag gehad. Ja, ik zag een mooi filmpje gisteren met hem. Hij heeft gewoon geleerd, eigenlijk van, van, van, door het fietsen naar school, hè, daar in Colombia. Moest hij een paar bergen over. En ja, daar zijn klimmen van geworden. Zijn hadden ja. had het fiets voor hem gekocht. Ja, ja, ja zo, zo gaat dat daar. Ik heb ook wel eens gehoord van, ik heb ook een ploeggenoten gehad... Hè, dat ze ook nog met een pistool op zak trainen... want het is toch <lacht> gewoon levensgevaarlijk ook nog. Dus hij heeft waarschijnlijk ook wel eens een sprintje moeten trekken... zoals wij voor een hond en zij voor criminelen. <lacht> ja, oké. Okay, Christopher Froome wint de vijftiende etappe naar de Mont Ventoux. Franklin was dat een ding. Nog één keer naar Gio, want uh, nu is uh, denk ik echt iedereen binnen bij jou, hè? De hekken zijn ervoor gegaan. betekent dat niemand meer boven kan komen. Dat morgen de Mon van Toer gewoon weer het domein wordt van mensen die als toerfietser... en dan bedoel ik niet Tour de France fietser, maar gewoon als plezierfietser de berg opgaan. En die kunnen dan weer hier over deze finish komen. Maar voorlopig is het even dicht. Hekken ervoor, bezemwagen binnen. De laatste renner is ook binnengekomen. En dat is de man die we al vroeg op achterstand melden. Die al voordat de beklimming van de Mon van Toer een feit was op achterstand reed als eerste gelost. Jonathan Hiver, hij zal wel ziek zijn en uh, heeft het in elk geval binnen de tijd gehaald. Net als al die Nederlanders die allemaal keurig in de diverse bussen zijn binnengekomen. We hebben 181 man over de streep gehad. Betekent gewoon dat we klaar zijn met de dag van vandaag. weten dat Christopher Froome nog steviger dan daarvoor in het geel staat. Het Top 100 Moment. We hebben 99 edities van de Tour gehad, natuurlijk. En daaruit hebben we de meest legendarische momenten verzameld in de Tour Top 100. Op nws.nl/slash tour kunt u daaruit uw favoriet kiezen. En dat deed ook Tom Jelten Slachter, hij koos voor dit. Toen we in die laatste zes rondes, dus zes ronden voor het eind, op de saint Zee kwamen. En dat ja, het, het, het Nederlandse publiek met Jopie, Jopie, Jopie begon te roepen, nou, dacht ik gewoon even kippenvel van. En toen ik uiteindelijk over, over de meet was, was het, ook, uh, was het ook niet meer te houden. Daar is het. dat beeld, Dat willen we niet snel vergeten. Joris Zuidermelk over de finish, hand in hand met Erik Nezeman. Tien jaar heeft hij hierop gewacht. Ik had eigenlijk de moed al een beetje opgegeven om ooit nog eens een Tour de France te winnen. En dit jaar heb ik hem toch, ja, ik denk dankzij het, van het veranderen van ploeg, toch in staat geweest om die toer te winnen. Dat is voor mij echt een hoogtepunt van mijn, van mijn carrière geweest. Helping door premier van Wat uh, zijn uw laatste indrukken van deze glorieuze dag? Vriend, precies wat ik verwacht had. Een, een verovering van Parijs door Nederland. Uh, Zoetemelk is hier als een Nederlandse Napoleon naar binnen gemarcheerd en heeft het land in bezit genomen. Vannacht, hij was erbij in uh, 1980, uh, natuurlijk toen uh, Joop Zoetemelk de Tour won. Uh, Tom Jelter, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, jij koos voor dit moment. Hoe oud was je toen eigenlijk? Oh, ik was er nog niet eens. <laughs> nee, dat wou ik zeggen. <laughs> dat was pas negen jaar later. Dus, ja, uh, waar nee, was niet bij, maar... Waarom heb je dan toch voor dit moment gekozen? Nou, kijk, ja, nu is het natuurlijk de tool bezig. En uh, je ziet, ik ben er zelf niet, maar met alle hectiek eromheen... De groot, het grootste wielerevenement van het jaar. En uh, ja, ik had keuze uit, uit de alle honderd. Maar uh, daar staat een Nederlander op het podium. Twee zelfs, één en twee. Dus uh, ja. ik, ik denk, uh, dat is natuurlijk wel zeer uniek. Dus ja. uh, de, ik vond dat ik daarvoor moest kiezen, ja. Toen je als jongetje begon met wielrennen... wanneer was het eerste moment dat je dit dan terugzag, zo'n Joop Zoetermelk? Uh, nou, eigenlijk... Wel vanaf het moment dat ik het begon te volgen, dan, dan zie je natuurlijk wel uh, ook dat soort beelden voorbij komen met het commentaar van toen. <laughs> dat vind ik wel echt schitterend om te horen. Ook met het fragment uh, met het commentaar erbij. Ja, dat is natuurlijk uh, ja wat ik krijg. Ik was het toen nog niet. Maar uh, ja, het moment dat ik eigenlijk uh, het wielrennen echt volg, is dat wanneer ik zelf fiets. Dus dat is, uh, dat is nog niet zo, of ja, relatief nog niet eens zo heel erg lang. Ja. Maar dan ben je dus wel zo'n renner die ook, ook wel oude dingen gaat terugzoeken. Van, god, hoe was het toch met die oude Nederlanders? Nou, op zich valt dat wel mee. Het is ook niet zo dat ik boeken van heel vroeger lees. Maar ja, ook met de vraag van nu ben ik wel even gaan kijken van... Uh, ja, wat ik, natuurlijk, er waren nog veel meer uh, mooie momenten, ook uit het verleden. Maar uh, met, met deze vraag vond ik dit wel... Uh, ja. Het ja. meest uh, voor de hand licht. Ja. Je had natuurlijk gehoopt uh, uh, dat je nu zelf daar bovenop op die van Ventoux was. Uh, hoe is dat om van grote afstand te moeten toekijken? Oh, dat, is, uh, dat is nu verder geen probleem. Dat is, uh, we zijn met de rest van de ploeg hier niet in de Tour. Is, zijn we zijn op trainingskamp in Zwarte het Zwarte en, uh, ja, We volgen de jongens in de Tour natuurlijk op de voet. We kijken elke dag en uh, het is super om te zien. Uh, <laughs> die mannen die staan, uh, die staan allebei dik in de top 10. We zelfs twee, dus dat is... Uh, ja, dat is heel mooi om te zien. Heb je nog een beetje contact ook met die jongens dan? Uh, Bouke spreek ik af en toe, maar ik weet, uh, die, die heeft het sowieso natuurlijk heel druk. Ten eerste met de koers en de dingen daaromheen. Dus uh, ik zeg af en toe tegen hem dat hij het heel goed doet. Want veel anders kun je gewoon niet tegen hem zeggen. Nee. Dus, uh... nee. Nou ja, goed, het is ja. toch wel mooi dat hij die backup van jullie dan krijgt. En, en het is ook echt zo, jullie dagen daar zijn ingericht... dat je de, de finale mee kan krijgen van de, van de etappes of... Uh... Ja, nou kijk, ja, we, gaan, we trainen op zich veel. Maar als je om half tien, tien uur vertrekt, dan ben je normaal voor de finale wel terug. Dus, uh, en vandaag hadden we eigenlijk een uh, relatieve rustdag. Dus hadden we sowieso meer tijd. Dus uh, we kunnen het zeker goed volgen. Ja, en delen jullie ook nog mee in de, in de versnaperingen, zeg maar? In de zin van, ik neem aan dat, uh, zoals bijvoorbeeld die, die, die dag dat ze winst boeken in zo'n waaieretappe... dat er toch nog af en toe wel een klein champagneglaasje open gaat uh, in, in het hotel van Belkin in Frankrijk. <kijkt> maar delen jullie daar ook in mee, of niet? Nou, nee, wij hebben... Wij... Uh... Nee, zo is het niet. Ja, dat was natuurlijk wel bijzonder om te zien. Maar, uh, Ja, nee, wij, wij, wij delen gewoon mee op een sportieve manier. En uh, wij vinden het gewoon heel mooi uh, hoe het gaat. Ja. Uh, uh, Bouk ja. had het vandaag lastig. Uh, Laurens was uh, top, die heeft hem er eigenlijk doorgesleept. Wat, wat betekent dit voor mm -hmm. de Alpe-etappen die nog gaan komen? Uh, nou, vandaag was het natuurlijk wel. Uh, een super lange etappe ook. En Bouk heeft hiervoor al bewezen dat hij. Uh, dat hij wel bij de, zeker bij de beste hoort, ook vandaag weer. Kijk, uh, ben je een procentje minder, dan uh, is een ander uh, ook, ook zomaar weer beter. Maar ik denk dat hij er gewoon... Uh, Laurens trouwens ook gewoon super voor staat, fysiek. Dus uh, ja, als ze dit zo vasthouden, dan... Uh... Dan staat er eentje ja. op podium. In ik, ik, het nou, ik wou het zeggen, dan komen we weer terug bij dat fragment dat jij koos. 1980, Nederlander op het podium. Ja. Uh, dat zou mooi zijn als we dat in 2013 ook zouden meemaken. Uh, ja, moet allemaal is. nog wel even gebeuren natuurlijk. Wanneer ja. zien we jou weer ja. rijden, Tom Jelten? Ik start uh, 20 juli in de Ronde van Wallonië. Heel veel succes erbij. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Prima, dankjewel. je Ho wel. Hoi, hoi. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Mark Visser.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 Met uh, nog wel wat wolkenvelden, maar steeds meer opklaringen betekent de eerste uren nog even wat zon. En vanavond en vannacht vooral in opklaringsgebieden ook wat nevel. Het kan afkoelen tot 8 graden in het noordoosten. In het zuiden van het land minima vannacht van 11 graden. Dan morgen flinke zonnige periode. Of soms zelfs gewoon ronduit zonnig weer. Langs de kust soms wat nevelvelden. Zou even wat roet in het eten kunnen gooien. Maar de zon doet ook zeker mee. Landinwaarts, een paar stapelwolken, Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Maar op het strand is het wat minder warm. Er staat niet veel Wind. wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig kracht 2 tot 3. Dan dinsdag iets meer bewolking, maar de zon doet ook nog wel mee. Woensdag weer meer zon en donderdag is het gewoon ronduit zonnig. Deze dagen blijft het droog. Er staat niet veel wind en het is volop zomer met in het binnenland 25 graden of zelfs iets meer.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 C'est la que finit la danse, danse là dans cela dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence, m'en jamais ne s'arrêtera. C'est la que finit la danse, danse là dans cela dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence, m'en se jamais ne s'arrêtera. Yves Dutay, hij is de Touratiefs van vandaag. En uh, dat was hier met een liedje uit 1977. Tarantel geheten. Trouwens, hij is tegenwoordig burgemeester van percy sur Man. En dan weet u dat ook weer. Tennisbericht. Jesse Houta Galung heeft het Challenger-toernooi in Scheveningen gewonnen. Houta Galung versloeg Robin Hazen in de finale. Deed hij in drie sets: 6-3, 6-7 en 6-4. En hij won dat Gravel-toernooi ook al eens een keer in 2008. En dan een verrassing bij de wereldbekerwedstrijden Roeien in Luzern. De Holland 8 zorgde voor die verrassing door de bronzen medaille te winnen... achter de Verenigde Staten en Duitsland. De boot is na de Olympische Spelen volledig vernieuwd... alleen stuurman Peter Wiersum is nog over van toen. Ragnar Niemeyer sprak met David Kuiper... weliswaar een ervaren roeier in de Nederlandse ploeg... maar ook hij was er in Londen niet bij. U hoort zijn reactie. Ja, het is echt, echt fantastisch. Hier hadden we alleen maar van voor kunnen dromen... Dat we nu die Britten al aan kunnen pakken, en dat is echt, uh, echt geweldig. Gisteren hadden we een goede, goede kansing, toen uh, lagen we net achter ze. En, uh, ja, we wisten gewoon dat we nu uh, al in het begin van de race echt hard moesten maken. En, uh, en dat is gewoon gelukt. Dus, uh, ja, en dan in de eindspint kunnen we ze ook nog net vol blijven, echt uh, geweldig. Nou, je kan het verrassend noemen. Aan de andere kant, als ik jullie de afgelopen week heb gehoord, eh, dan bulken jullie van het zelfvertrouwen. En jullie voelen je ja, helemaal uh, het mannetje. Dus wat dat betreft kun je zeggen. voldoen jij je eigen verwachtingen toch ook op een bepaalde manier? Ook? Nou, kijk, we zijn wel een vrij onervaren ploeg uh, in dit veld. Uh, die Britten die hebben. Uh, ja, volgens mij hebben al die, uh, al die roeiers. één uh, of meerdere Olympische medailles. Wij hebben vijf jongens die dit jaar uh, voor het eerst. Uh, internationale wedstrijden uh, meedoen. Maar die hebben best wel een grote mond af en toe? Uh, ja, ja, weet ik niet. Uh, op zich, uh, we weten dat we stappen hebben gemaakt sinds, uh, sinds de vier jaar. Maar uh, dat het meteen zo zou uitpakken, daar had, uh, had ik niemand uh, rekening mee gehouden. Wat zegt nu die bronzen medaille dan? Grote mond of niet? Uh, betekent dat, dat jullie nu ook meteen wereldtop zijn? Nou ja, we doen er niet in ieder geval mee. Want, uh, volgens mij varen die Amerikanen en de Duitsers die varen gewoon echt hard. En uh, als we daar zo dicht achter liggen en we verslaan een uh, Britse ploeg. Uh, kijk, zij zijn wel uh, de beste Britse ploeg. Hè? Daar zitten alle, alle Britse kanonnen in. En dat we die uh, kunnen hebben nu, dat zegt in ieder geval dat we goed meedoen. En, uh, aan de andere kant is het ook nog een hele jonge ploeg. En uh, we hebben nog heel veel te winnen. Dus... Uh, ja, er zit zeker nog wel wat in het vat, denk ik. Uh, we moeten nog hard doortrainen en uh, wie weet uh, waar we dan uh, op de WK kunnen staan. Ja, het is opmerkelijk in die zin dat het zo was dat uh, jullie de afgelopen jaren hebben geprobeerd om in Londen bij die spelende medaille te halen. Dat is op geen enkele manier gelukt. En nu heb je een WK-medaille en een derde plaats in Loetzeren. Ja, ja, goed. Uh, kijk, ik was zelf niet in Londen, dus daar kan ik verder weinig van zeggen. Maar uh, ja, dit is gewoon een nieuwe ploeg, fris elan. Jonge jongens, we gaan er vol tegenaan. En uh, ja, we zien wel waar een schipstrand. Kan dit op het WK herhaald worden? Geef je het gevoel dat aan. Nou, kijk, je ziet ook wel dat het heel dicht bij elkaar ligt. Die Britten liggen er net achter. Polen en er is ook maar een halve lengte achter ons, denk ik. Dus uh, kijk, uh, ja, we, we doen gewoon mee. En uh, voor hetzelfde geld, als we nog een paar stappen maken, dan, uh, dan staan we op het WK weer op het podium. Maar het is niet zo dat we dat we er al zijn ofzo. We moeten zelf ook uh, vooral heel hard doortrainen en uh, ja, daar heb ik wel vertrouwen in. We gaan er gewoon keihard tegenaan weer. Tijd voor champagne. Bedankt. David Kuyper, hij is lid van de Holland 8. In gesprek met Ragnar Niemeyer. We gaan nog een keer praten over de etappen van vandaag. We hebben net in grote lijnen die zaak al doorgenomen met Bart Voskamp. Natuurlijk, zijn er nog dingen. Want dat is altijd grappig. Hè? Dat vertel ik me even voor de luisteraars, vrouw die etappe gefinis is, dan duik jij in die iPad en je zoekt allerlei data erbij. Ja, nou. Z ik, ik, wat, ik, ik, tuurlijk, ik kijk wat de uitslagen, de verschillen zijn. En ik ben een beetje aan het rekenen. Wat, wat dan de verschillen uiteindelijk zijn. Welke, welke dagen er nog komen, waar er nog aangevallen kan worden, welke ruimte biedt het. Kunnen ze ergens nog verliezen? Kunnen ze ergens iets winnen? Dus je probeert eigenlijk al heel snel vooruit, uh, vooruit te kijken. Ja. Nou, we komen zometeen nog wel even op, want morgen is natuurlijk een rustdag... dus daar hoeven we niet heel erg op vooruit te blikken. We weten dat jij zegt van nou... Uh, uh, je, je, je was ik niet zo van de rustdagen. Nou ja, ik vond het wel fijn. Kijk, ik, ik, stond, ik reed in klassement, dus mij kwamen die rustdagen wel prima uit... om gewoon even een dagje inderdaad niet te veel te doen. Maar ja. Ja, wat, ik, wat ik al zei vorig jaar, je moet altijd een beetje bezig blijven... want anders dan... Uh, ja. Probeer eigenlijk zoveel mogelijk je eigen ritme te houden. Ja, maar dan kijken we natuurlijk straks nog even vooruit naar de komende week. Want dan gaan we de Alpen in. En nou ja, goed, je hebt dus een beetje bestudeerd... waar dan eventueel nog mogelijkheden liggen voor. Natuurlijk vooral de Nederlandse jongens. Uh, zullen we eerst nog eens even luisteren naar de winnaar van de etappe van vandaag. Christopher Froome. I, I didn't imagine this. I mean, this, this climb is so, so historic. It means so much to this race. Um, especially being the 100th edition. Ik I really didn't didn't see myself winning this stage today. I, I thought I'd have to uh surrender the stage to, to Quintana in the final but uh my main objective was to try and uh, get a, get more of a buffer on, on GC but um I, I really didn't, didn't sort of see myself winning that stage today. I um, I really can't believe it. Ja, niet verwacht, zegt hij. Het is zo'n historische beklimming. Het betekent zoveel voor de Tour al helemaal tijdens de 100 editie. En hij zag zichzelf in principe deze rit niet winnen. Hij reed voor een buffer in het algemeen klassement. En had dus niet gedacht uh, dat hij zou winnen. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar hij heeft het wel geflikt op een, een hele bijzondere manier. Maar daar hebben we al uitgebreid over gesproken vanmiddag. Hoe hij dat uh, klaarbokste. Uh, wat is jouw uh, indruk na vandaag, uh, Bart? En met name ook van de Nederlandse jongens. Nou, eigenlijk wat ze hebben moeten doen, hebben ze gedaan. En dat is de positie handhaven. Kijk, zij staan nog steeds kort in het klassement. Dus die hebben ze handhaven. Nou ja, heeft aangevallen, hebben ze, hebben ze op een goede manier gecounterd. Uh, ja, Quintana blijft natuurlijk een gevaarlijke klant. Die is heel vroeg gegaan, die heeft, tijd, uh, die heeft wat tijd teruggepakt. Nou zit er natuurlijk nog een tijdrit tussen waar hij misschien niet heel veel in kan lopen. Maar goed, even over vandaag, want ik wil al gelijk weer vooruit kijken. Ja, hebben ze gewoon het samen goed gedaan. Uh, Laurens heeft zich opgeofferd en die heeft de, de schade beperkt. Anders was het uh, problematischer ja. geworden. Er zullen ook mensen zijn die zeggen van, die zien dat. En die denken van, waarom gaat Laurens niet eens eentje dan? Als hij zich zo goed voelt. Die, die, die gedachte, dat zei ik, dat heb ik ook al gehad. Want ik denk, ik denk dat hij zeker beter was en dat hij uh, ook mee had kunnen demereren. Maar ja, dan was hij ergens in een gat gevallen. Want op het moment dat het content doorging, kon hij denk ik niet mee. Dus dan was hij erachter gesprongen, had hij ergens tussen gereden. Ja, dan was hij uiteindelijk teruggevallen. Mollema, die was hij niet mee geholpen geweest. Dus, dus de keuze is prima geweest. Gewoon bij de kopman blijven. Dat is de afspraak met de wetenschap dat, uh, dat Mollema altijd een goede finale op zo'n rijdt. En dat heeft hij gedaan. Ja, en zo houden we dus gewoon twee mensen in de top vijf op plaats twee en op uh, plaats uh, vijf. Laat Laten we nog even luisteren naar uh, Bram Tankink, want altijd goed voor een paar uh, bijzondere uitspraken. In gesprek met Steven Dalebout. Ja, jij lacht altijd hè, zelfs bovenop de Van Toe. <laughs> oh, ik heb onderweg ook gelachen hoor. Ja, niet, uh, tot, uh, tot aan en toe was het echt niet lachen. Maar uh, vanaf het uh, moment uh, dat ik gelost werd, toen ik wel uh, proberen te genieten. Want ik weet er maar beter van genieten, want het is toch, je moet toch een morgen, Dus het was echt fucking zwaar in het... Ik wist dat het bos lang was, maar het blijft echt zo in nee, het altijd, dat bos. Goh, maar het, het draaide wel goed. Maar, uh, ja. Cool. ja. Je, je zegt, um, daarvoor was het ook niet altijd best, hè? Ik bedoel, de moet waren, zwaar, maar het ging de hele dag hard. Het ging normaal, joh. In het begin was het echt, uh, goh, daar hebben ze gereden, En uh, ik kwam even één keer vanachter, Ik pakte twee keer het uh, rond aan de verkeerde kant. Ik denk dat ik bij de laatste tien zat. Nou, ik kon echt niet, uh, kon even niet meer opschuiven. En toen, uh, later, toen... Uh, ja, wat de Europe -car, uh, we allemaal aan het doen was, ik weet het niet. Maar... <laughs> nou, dat was voor ons prima hoor, dat ik wel. Maar hoe uh... bedoel je? Ja, die, die, die hebben dan Roland, die demereert op het moment dat Froome gaat pissen. En dan, uh, dan dwingen ze eigenlijk de, die kopgroep van tien man om uh, te stoppen om op te wachten op Roland. Want, uh, ze, want nu gingen ze dus op kop rijden om eigenlijk dus die kopgroep te dwingen om te, uh, op, te op Roland om te wachten. En die komt op tien seconden en, uh, en dan ploft hij... Eigenlijk moest de hele peloton wel lachen. Die mannen van hier op elkaar zijn blijven rijden. Maar ja, ze hebben ons wel pijn gedaan. Ja, het dat is katorstjes. Ja, yeah, dan, dan moet het met die Fransen. Ja, precies ja. Maar, uh, goh, ja. Hoe, uh, hoe verrot verscheen uh, Belkin aan de, aan de voet van deze klim? Ja, op zich viel het nog mee, denk ik. Ik, ik, ik, ik kan niet uh, oordelen over uh, ook. Ja, daar waren we al een helemaal kapot. Maar ja, uh, volgens mij was het halve peloton al uh, morgens door. Tenminste, ik, uh, je hebt dat je dat hupje... Hupje, die berg. La Madeleine, die andere dan, zeg maar. Hè? Ja. ja, en uh, die, uh, toen keek ik erachter om mee. Toen zag dat uh, de peloton nog maar, heel, nog maar heel klein was, eigenlijk. En, uh, dus ik denk dat uh, de helft al helemaal was, uh, voor was voor van toe, ja. Toen ben jij omhoog gepaddeld, of mag je dat zo niet noemen? Nee, ja. nee ik, ben wel, ik heb wel geprobeerd even... Uh, bij te blijven, ook om de posities van de jongens te beschermen. Dus hoe meer mannen om Boken en de zitten, hoe makkelijker hun weer van voren kunnen blijven. En dan lopen die anderen niet zo te wringen. En dat ging eigenlijk heel goed volgens mij. Want we zaten daar met z'n vijf, uh, met vijf uh, de eerste paar kilometer. Ja, toen, uh, ik weet niet wie dat als eerste demareerde. Uh, uh, Bakenlands misschien? Ja, dat was Bakelans. ja. Ja, toen ging het even, toen moest ik, uh, toen moest ik passen. Ja, Voor mij werd het toen ook stijl. Uh, Dam en Mollema blijven van, van jullie ploeg als enige over in, uh, in de kop van de wedstrijd. Nou, Froome valt aan, hè, pakt flink wat tijd, wint de etappe. Uh, aan de andere kant blijven Bouw en Lau, zoals ze inmiddels in Nederland genoemd worden, op 2 en 5 staan in het uh, klassement. Contador verliest of wint maar 6 seconden op, uh, op Bouwke Mollema. Uh, ja, hoe mag je dan deze dag noemen voor jullie? Super. Ja, ja zeker. Kijk, eh... Uh... Vroem is van tevoren, die is echt outstanding. En ja, daar is gewoon... Uh, ja, dat kunnen we, dat, dat, ja dat moet je je misschien niet op focussen. Dus, maar als je, als je met zes seconden verliest, komt het door. En uh, je staat gewoon nog tweede uh, uh, voor de laatste rustdag. je gaat als tweede de laatste week in. Nou, mm. ja, doe je het gewoon super, 2 en vijf. En, uh, ja, uh, als we, hier hadden we van tevoren alleen maar kunnen dromen. Uh, podium, uh, hè, dat we met, richting het podium fietsten. We hebben vandaag niks verloren. Hè? Dat, is alleen, dat is helemaal fantastisch. Dat is toch weer, het, is, het is weer een dag verder en weer, uh, en weer ze er niet, uh, staan ze er nog. Dus, ja. Ik wou zeggen, kijk eens ze naar het uitzicht, maar dat is een grote vrachtwagen voor. <laughs> ja. ik, uh, ik heb overweg wel genoord, hoor. Goeie dag. zo Zoveel Nederlanders. Het is echt uh, leuk. Dat ze noemen nog steeds. Dat is wel grappig. Uh, Fietsje fietje op 13 minuten. Kom op blauw. Kom op blauw. Ja. <laughs> je moet je baard er afhalen. Ja, ik vind het wel. Ja, ja weet je, weet je, ik heb wel getrimd, maar ik kan ik kan niet zo verscheren. <middels> Likes to do Niks aan de handmuziek, alsof we niet de mol van toe hebben beklommen. Nou ja, zij daar dan in Frankrijk? Niet wij, we hebben hier gewoon mee te kijken. De Rascals waren dat. De tweets du tour, ladies and gentlemen. De tweets du tour. Vader ja, zeg ik, Doris Kees. Kees. Ja, op Twitter gaat het over Vroom en Mollema. We beginnen even met Vroom. Floris van Overveld zegt, Vroom weet hoe het hoort. Niks lafkoersen, gewoon de vent toe pakken in het geel. Luc tweet dat die beentjes van Vroom niet breken, hashtag dun. Team De Vries die gelooft het niet en zegt, Sky doet me denken aan de US ploeg En Vroom aan Armstrong. Over een paar jaar komt er weer een bekentenis. En Sven Nijs die zegt, grote klasse, Vroom heerst en verdient deze editie te winnen. Maar de meest opvallende tweet die komt van het officiële account van Lance Armstrong. Hij zegt: Hey Chris Froome, geen cadeautjes op de Van Toe. En dat vind ik toch gek, want toen moest ik terugdenken aan de etappe naar de top uh, in 2000 van de Van En toen ging Armstrong samen op pad met Pantani. Even luisteren. Kijken of Armstrong ook geïnteresseerd is in de Rutzegen. Een echte leider geeft ze weg, hè? Armstrong heeft. Het weer waargemaakt. We hij geeft hem aan Pantani ja. natuurlijk, prima. Het cadeau van Armstrong voor Pantani, alsjeblieft. Nou ja, alsjeblieft. Ik vind het dan toch een beetje gek dat hij dat dan nu net gericht aan Chris Froome tweet. Ik vraag me af, zou hij het vergeten zijn? Is het misschien sarcasme? In ieder geval, ik vind het een uh, rare tweet. Dan nog even naar Mollema, uh, want de Mollemania duurt nog steeds voort. Rick Nederend, die zegt als een duveltje uit een doosje. Mollema, gewoon op de tweede plek, schitterend gereden. Robin Kagenaar zegt vroem als een bul, lauw en bouw. Knap stand gehouden, de Mollemania duurt voort. En Leo Blokhuis, die zegt nog grappig hoe de Franse tv... consequent weigert de groep achtervolgers groepen Mollema te noemen... Toch de nummer twee in het klassement. En ik ben het helemaal met Leo Eend. Kom de, op, jongens. Op, op een gegeven moment deden ze het trouwens wel, hè? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, maar in het begin niet. He? Heb je gelijk. Uh, dat, dat was Kees met de, de tweets die we gaan vooruitkijken, niet naar morgen, want dan is dus die rustdag. Dat vergeten we snel. Het devies van Bart Voskamp is gewoon zoveel mogelijk doen wat je normaal doet. Dat is het allerbeste. Maar dan de dagen daarna, Bart. Je hebt er even een studie van gemaakt. Waar liggen er nog kansen voor de Nederlandse jongens? Mm. De kansen worden natuurlijk wel steeds minder. We hebben, nou, op de rustdag valt er weinig te halen. Dan hebben we de rit naar Gap. En dat is nou niet echt helemaal een bergrit. Dus wil je nog uh, wat proberen met een ontsnapping? Ja, dat dus je het daar moeten doen. En dan denken we aan Dumelin, Hogeland, Westra. En ja, Poels is even de vraag hoe die dan de komende dagen verteert, want die was redelijk kapot vandaag. Nou ja, dan gaan we natuurlijk verder vooruit kijken. En dan, uh, dan kijken we naar Aldoes, Nederlandse berg. Twee keer uh, moeten ze overeen. Er is veel te doen geweest over de afdaling na de eerste keer. Ja. Dus ja, gaat daar wat gebeuren? Ik denk dat Mobistar uh, uh, wat gaat mobiliseren om, uh, om um, uh, Quintana. Quintana natuurlijk uh, weg te krijgen. Dus ze zullen wat pionnen vooruit gaan zetten. En uh, ja, Quintana moet tijd goed maken om, uh, om toch proberen op het podium te komen. Ja, en daarna hebben we ook nog wel een berg op aankomst. Maar ik denk dat gaat toch wel de, de sleuteletappe ja. worden voor de. Voor e de totale Tour. Even over dat Alpe hè, Want Laurens Nedam Dam heeft daar bijvoorbeeld van gezegd. Van, nou ja, Ik zou onmiddellijk mijn vijfde plaats in het algemeen klassement opgeven... als ik daar zou kunnen winnen. Nou, Misschien kan hij dat eens in de groep gooien van de, van de algemeen klassementrenners. Ze zegt van, nou jongens, ik laat me de dagen daarna lossen... <lacht> maar jullie moeten me nu laten rijden. Ja. Maar het is van Mollema misschien niet zo goed als hij dat zou doen. Nee, nee. Nou ja, goed. Ff, het, is, het is moeilijk. We, we, als je naar het klassement kijkt, uh, Vroem hebben we het dan maar niet over. Die gaat waarschijnlijk. maar goed, je weet, Noord, hij kan een slechte dag Die gaat normaal uh, wel naar Parijs uh, dat geel halen. Maar dan zitten we toch met Mollema, uh, Kreutzinger, Quintana, Tendam en Contador. Redelijk dicht bij elkaar. Kreutzinger op maar 14 seconden achter het Tendam. Contador maar 11 seconden. Uh, Quintana 1,33 en die gaat nog wat goed maken. Dus het zal, het zal nog best spannend ja, blijven. Het, het, het zal zich vooral. Uh, bedoel, ik denk ook dat, dat als het gewoon goed gaat. En, en als het gaat zoals het gaat. dan, dan gaat Vloem gewoon die Tour winnen. Uh, maar die plaats 2, 3. Dat, dat wordt heel interessant, dat gevecht. Ja, daar, daar, daar zijn nog wel wat, uh, wat mensen voor die dagen geïnteresseerd in zijn. En het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Maakt het voor ons wel heel leuk. Want stel je voor dat de spanning eraf zou zijn... dat onze Nederlanders gelost waren of wat dan ook. Het blijft nu elke dag weer spannend. Dus ja. we moeten aan de radio en tv gekluisterd blijven. Ja. Maar bedoel, even nog, even nog uh, uh, naar het perspectief van uh, met name Mollema. Dan moet hij nog ergens in de aanval gaan misschien? Of... Het is niet denk ik een renner die makkelijk in de aanval gaat. We hebben gemerkt en zoals vandaag ook dat hij aan de voet van de klim best moeite heeft om een tempo te volgen. Maar dat hij naarmate de klim uh, voordert eigenlijk wel steeds beter wordt. En misschien dat hij op het eind wat kan doen. Maar aanvallen, uh, pff, ik denk dat hij moet proberen ja, hier of daar in ieder geval geen tijd te verliezen. Er komt ook nog een tijdrit, hè, een soort van bergtijdrit ja je moet hij gewoon... op zich beter in dan in die vlakke tijd Die ja. deed hij al heel goed. Ja, maar ja, daar komt hij er ook best goed in. Dat staat dicht bij elkaar. Dus ja, het, het blijft gewoon elke dag oppassen. En misschien moeten ze toch nog een keer een trucje uithalen met uh, ten dam Dat hij nog eens keer, ergens toch nog een keer een halve minuut of veertig seconden pakt. Waarom niet? Op de misschien. Misschien, en dan wint hij toch die rit nog. Ja, nou ja, dat zou het prachtigste scenario zijn natuurlijk. In deze toch al zeer boeiende tour tot nu toe. Want dat is het hè Bart. Ja, ik heb jarenlang niet uh, met zoveel spanning naar de tour gekeken. Hè? Want we doen mee en dat maakt het toch wel leuk. Ja, zeker. Morgen zitten we hier uh, ook weer. Uh, dan uh, praten we nog verder vooruit. En ik, ik geloof op de gastenlijst eigenlijk ik Marianne Vos staan. Die wil graag de vrouwentour uh, uh, geïntegreerd worden in de tour. Dus daar gaan we vast wel even over praten. En, en dan is over andere zaken. En, uh, uh, dus ik zie jou morgen hier weer. Tot morgen. Bart Vos, kan was dat. Uh, we gaan vast vooruitblikken naar een ander groot evenement. Uh, namelijk de tweede wedstrijd van het Nederlands Vrouwenvoetbalteam op het EK. U weet het, hè? de eerste wedstrijd tegen de Duitsers werd uh, met 0-0 gelijk gespeeld. Maar dat werd toch gezien als een uh, zeer goede prestatie van de Oranje Leeuwinnen. Frank Wilaat, Noorwegen is de tegenstander nu. Is dat een lastige tegenstander eigenlijk? Ik denk dat uh, Nederland in deze pool waar ze in zitten... daar zit ook IJsland nog bij naast Duitsland en Noorwegen. Daar zitten geen makkelijke tegenstanders in voor, uh, voor Nederland. Die staan namelijk allemaal, als ze niet boven Nederland staan... dan toch wel in de buurt van Nederland... Uh, op de wereldranglijst. Nou zegt die wereldranglijst natuurlijk niet alles. Maar het krachtsverschil uh, rondom Nederland is niet zo heel erg uh, verschillend. En uh, Noorwegen staat ietsje hoger, plaatsje 11 tegen Nederland 14. En uh, daar zou je tegenover kunnen zetten dat Noorwegen niet zo'n heel goede aanloop naar dit EK heeft gehad. De laatste jaren ook niet zo draait als je van Noorwegen mag verwachten. En Nederland heeft wel wat uh, aardige stappen gemaakt. Maar ja, dan moet je het ook nog even laten zien tegen Noorwegen. Dat lukte tegen Duitsland. Vooropgesteld, het was een slecht Duitsland waar Nederland het goed tegen deed. En dus had het eigenlijk nog wel wat beter gemoeten. Eigenlijk had Nederland die wedstrijd moeten winnen. Achteraf uh, gezien en Noorwegen. Ja, dat speelde gelijk. En ook dat was een enorme tegenvaller tegen tegen IJsland. In de slotfase kregen ze nog een penalty tegen, onnodig. En uh, daar kwam de 1-1 uit. Dus Noorwegen heeft wat goed te maken en Nederland heeft wat te bewijzen. Maar ik schat ze ongeveer gelijkwaardig in. Ja, de, Tegen Duitsland had Nederland wat, wat, uh, wat kansen. Dat werd, dat werd niet echt afgemaakt. Spelen we met dezelfde elf vrouwen? Ja, we spelen met, uh, met dezelfde elf. Noorwegen speelt ook met dezelfde elf. Dus wat dat betreft uh, verandert er eigenlijk niks. Nog steeds Manon Melis in de punt van de avond. Haar honderdste Interland. Op de achtergrond horen we het Wilhelmus. Want de dames staan inmiddels uh, op het veld. En uh, ja, zij is de topscorer. Zij miste twee kansen tegen Duitsland. Laten we hopen dat ze dat vandaag tegen Noorwegen goed maakt. Um, en um, nou ja, goed. Het, je zegt al van het is een beetje. Uh, uh, ja, het, is, het is natuurlijk sowieso koffiedik kijken. Maar uh, Nederland heeft een, een goede uitgangspositie gecreëerd tegen die, uh, tegen die Duitsers, kan je zeggen. En, en het zou mooi zijn als ze dan die Noren verslaan nu. Het is goed voor het vertrouwen geweest dat ze hebben gelijk gespeeld tegen Duitsland. En vandaag moeten ze dat waarmaken tegen Noorwegen. Want win je vandaag niet van Noorwegen, ja, dan heb je nog steeds een probleem voor de kwalificatie voor de kwartfinale. Het lijkt mij qua stand. Want op de ranglijst in groep B staat Nederland, al is het op, uh, op uh, alfabet in dit geval, gewoon laatste. Ah, ja, kijk. Uh, en niet in het oranje, hè, geloof ik, vandaag. Nee, we spelen in het rood-wit-blauw, want de Nooren spelen in het rood. Die spelen op papier thuis. Goed zo. We gaan het allemaal meemaken, ook op deze zender. Want er wordt geflitst natuurlijk met die wedstrijd Nederland tegen Noorwegen. Dus op dat vrouwen-EK. Frank Wielaert is de verslaggever. Um, en dan vanavond tussen 10 en 11 is er uh, uitgebreid napraten over de prachtige etappe van vandaag. De rit naar de Mont Ventoux, gewonnen dus door Christopher Froome. En de Nederlandse jongens die consolideren hun positie in het algemeen klassement. Uh, Bouke Mollema gewoon op twee. En Laurens en Dam op nummer 5. Uh, straks. Tussen 10 en 11 Morgen is er gewoon op de rustdag een radio tour de Frans. Vanaf 2 uur. gepresenteerd door Dione de Graaf. En speciale gasten, de meisjes van Zazie, die gaan live optreden. Zo meteen het NOS-journaal. Ik wens u een prettige zondag. Lieve Joris schreef over Syrië toen het daar nog geen burgeroorlog was.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 Meer info op tv 5 Volop zomeractiviteiten en gratis wifi op Hof van Saxe. onderdeel van Landbouw Green Parks. Dit is Radio 1.